Op 6 uur is dit Omroep WNL met een experimenteel programma. Andere Aanpak met David van Unen en Pieter Munnik. Op het vroege begin van 27 juni is dit Andere Aanpak. Goedemorgen. De komende twee uur staan in het teken van de Nederlandse muzieklandschap. Dan nou, vooral de mensen die het net even anders aanpakken. Zo gaan we het bijvoorbeeld hebben over het gratis streamen van muziek... radio op de Amsterdamse Wallen en de therapeutische werking van muziek. Maar natuurlijk hebben we ook twee fantastische gasten in de studio. De Don't Touch, Mark Rock, en Zwart Licht... allebei uit Amsterdam, die komen voor ons spelen. Maar nu eerst één plek op internet... waar 22 muzikale genres bij elkaar komen. Het idee is even simpel als doeltreffend. Het Amsterdamse 22 Tracks is met de website hard op weg naar muzikale wereldheerschappij. Ja, na 22 22 Tracks websites in Amsterdam, Brussel en Londen zijn de deuren geopend voor meer. Vincent Reinders, dat is de medeoprichter van de website. Goedemorgen Vincent. Goedemorgen. Nou, voor de mensen die 22 Tracks nog niet kennen, hoe, uh, hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Wat het eigenlijk is, 22 playlists die je online direct kunt beluisteren. In elke playlist vind je 22 nummers van de laatste maanden geselecteerd door een uh, top DJ, journalist of blogger. En die 22 playlists, die zijn ieder een ander genre, heb ik begrepen. Ja, we proberen uh, in principe een overzicht te geven van wat er leeft in, uh, in een stad of in een land. Uh, dat hebben we eigenlijk eerst gedaan in Amsterdam met allemaal Amsterdamse DJ's. En uh, zo breed mogelijk, dus dat gaat van, van house naar hip-hop, maar ook van hedendaagse klassiek naar, uh, naar reggae. En uh, zo hebben we dat eigenlijk uh, in Amsterdam gestart, maar zijn we al gauw erachter gekomen dat heel veel verschillende muziekliefhebbers in andere landen en, en steden dat ook wilden. Zodoende zijn we eigenlijk afgelopen jaar uitgebreid naar Brussel en mm -hmm. uh, zijn we dit jaar uitgebreid naar Londen en proberen we ja. daar ook weer uh, aan de ene kant die lokale scene in kaart te brengen en te laten zien wat er muzikaal uh, gebeurt, zeg maar. En uh, aan de andere kant kan jij ook vanuit Amsterdam direct met één klik uh, naar Londen toe en, en, en een beetje die, die die, uh, ja, die muzikale ontdekkingsreis uh, nog beter uh, volgen, zeg maar. Het is, het is een soort internationale jukebox eigenlijk. Ja, zo, zo zou je het wel kunnen zien, met een heel okay. erg gefilterd, gefilterd aanbod van uh, dat enorme, die enorme overkill die we vandaag de dag zien. En, en no. dan heb je experts die eigenlijk al dat voorwerk doen en alles luisteren. En echt het, uh, het beste wat zij die week gevonden hebben... die vijf nummers per week, die komen erop. En uh, that's it. Oké, okay, en uh, 22 tracks? Waarom is het 22 tracks en niet bijvoorbeeld uh, 28 tracks, om maar wat te noemen? Op een gegeven moment heb je het idee, heb je het concept. En, en, en dan moet je daar een naam bij, bij gaan verzinnen. En uh, ik vind, en dat komt mede door mijn radio... Verleden uh, vind ik dat een ideale playlist rond de 20 nummers is. En toevallig las ik uh, twee weken geleden een interview met uh, de oprichter van, van Spotify. En die vertelde dat de gemiddelde playlist op Spotify 22 nummers heeft. Dus ja. het is blijkbaar uh, bij alle mensen, is dat ergens een, uh, een ideaal uh, aantal nummers. Stel ik uh, kom op jullie website en ik vind een nummer nou echt heel erg leuk. Hoe kan ik die nou zelf in huis uh, halen? Wij verwijzen je vervolgens weer door naar uh, andere partijen, bijvoorbeeld iTunes, Spotify, Deezer. Uh, met één klik kan je eigenlijk uh, doorgaan uh, naar die andere services om um, zelf toe te voegen aan je playlist of om zelf aan te schaffen. Dus we, zijn, we zien onszelf ook vooral ook als voorportaal voor, uh, voor de rest van het internet, zeg maar. De verdiensten, want het is natuurlijk gratis om naar jullie muziek te luisteren. Hoe komen die allemaal binnen? Ja, nou ja, de iPhone-app is dan wel 1,59 euro, maar in principe op web is het gewoon gratis en uh, is ons businessmodel uh, puur uh, uh, advertising, eigenlijk voornamelijk advertising. En uh, dat houdt in dat elke bezoeker die op de website komt, die komt eerst in de zogenaamde branded playlist, mm -hmm. die een merk of een festival uh, of uh, whatever je kan bedenken, die kan dat eigenlijk inkopen en uh, daarmee ook de, een soort homepage takeover doen en ook de invullen. Dus we uh, nou, noemen een uh, pitch festival, die kan mm -hmm. zijn, uh, zijn programmering op een hele mooie manier, ook visueel gezien, uh, aanjagen. En uh, nu heb ik begrepen dat je net terug bent van een weekendje Brussel, waar uh, het eenjarig bestaan van de Brusselse afdeling is gevierd. Hoe, ja, uh, onder, hoe onderscheidt een stad als Brussel zich nou bijvoorbeeld met ons eigen Amsterdam? Ja, dat is, uh, dat is grappig. Je, je ziet dat bijvoorbeeld Franse muziek logischerwijs, daar veel meer leeft. Uh, je ziet dat daar een, uh, een veel, uh, nog een stuk actievere indie scene is. Hmm. Um, er is een hele actieve Afrikaanse gemeenschap als het gaat om, om muziek. Hij uh, je natuurlijk in, in, in Amsterdam ook nog wel, maar ik heb wel het idee dat dat... Uh, ...dat dat nog een stuk groter is uh, in Brussel. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met, uh, met het verleden en uh, de koloniën oh. En uh, dat er gewoon nog heel veel uh, mensen uit Afrika daar zijn die gewoon actief met muziek bezig zijn. Uh, nu uh, is het uiteindelijk het doel. Is dat dan ook 22 steden? Ja, dat, dat, hebben we, dat hebben we wel als doel gesteld. Is dat uh, realistisch? Ja, dat is een goede vraag. Wij denken van wel... Um, we, we, we willen in september Parijs gaan lanceren. Um, nou ja, daarna heb je. Je hebt nog een aantal steden in Europa. Maar je wil natuurlijk ook over het grote water heen kijken of het concept ook daar aan kan staan. Want je hebt nou helemaal niet iets uh, wat zo eenvoudig uh, werkt en zo. Uh, zo goed die voorselectie doet, zeg maar. Dus we denken dat het ook zelfs in, in, in, in Aziatische landen, in Zuid-Amerika... dat het overal zou kunnen werken. Mm -hmm. uh, dus we hebben eigenlijk al dit longlistje gemaakt van 22 steden. En nu gaan we kijken of de, hoe realistisch dat is. En, uh, okay. uh, ja. Ja, dat klinkt, we hebben er op zich te klauwen in. Ja, dat klinkt uh, ambitieus en uh, spannend. We gaan jullie in de gaten houden. Dankjewel Vincent Reijeners, mede medeoprichter van muziekwebsite 22 Tracks. Veel succes! Dankjewel. Iemand die al veel op 22 Tracks heeft gestaan is rapper Dio. Zijn nieuwe album Benjamin Braas Festival uit, komt uit op 6 juli. En we gaan luisteren naar Dansen in Jouw. de Dio met Dansen in jou. Een ondergesneeuwde blokhut, midden op een tropisch eiland of in een luxe appartement in New York. Het zijn enkele locaties van het muziekproject In a Cabin With, waarbij een gala aan artiesten op een vreemde locatie bij elkaar komt om nieuwe muziek te maken. Eerder deden aan het project als Kidman, rapper Stix van Opgezwollen en zangeres Jofanka. En aan het einde van de zomer komt, er, komt daar weer een nieuw rijtje bij, vertelt oprichter Maarten Besseling ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerder, eerder noemde David al de ondergesneeuwde blokhut. Waarom zijn die locaties zo belangrijk bij dit project? De, waar het project vandaan kwam ooit oorspronkelijk uh, was mijn visie... om, om zeg maar, op een afgelegen en vooral inspirerende locatie een plaat te maken... en dat je niet uh, bezig bent met de dingen van de, ja, de dagelijkse dingen, zeg maar. Wat gebeurt er precies op die locatie als, uh, als Nederlandse artiesten daarheen gaan? Ja, we, we gaan meestal een week of twee weg... Um, we vliegen er heen, of met de auto, want we zijn ook wel eens in Scandinavië geweest, of België. Um, en uh, ja, we nemen alle opnameapparatuur mee, en instrumenten uiteraard, en dan uh, ter plekke worden versterkers of stands gehuurd. En we installeren onze uh, ja, recording studio dan in, zoals je net al zei, een uh, appartement of een huisje, of uh, in ieder geval op een niet-studio locatie. Nu uh, bestaan jullie sinds 2005. Uh, welke ja. editie is het meest bijgebleven tot nu toe? En om wat voor ja, reden? De, ja, mijn antwoord daarop is steeds uh, dat elke sessie zijn eigen karakter heeft... en, uh, en op, op zijn manier uh, bijzonder is. Dus dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Het leukste is natuurlijk als er iets heel bijzonders uitkomt... waar je daarna mm -hmm. nog een hoop uh, plezier aan mm -hmm. beleeft. En uh, de, de sessie met Tika bijvoorbeeld, met uh, Marien Doelijn van Mos... en David Pino van Pino en de Volunteers. En, mm -hmm. uh, uh, is het voor de artiesten niet gewoon een vakantie? Nee. Triste <laughs> ja en nee. Uh, tuurlijk is het is het super relaxed en natuurlijk zit je op een uh, mooie locatie. Uh, weet je wel, we hebben ook al een keer uh, aan het strand gezeten ergens in uh, Brazilië. Maar je bent wel gewoon, we zijn maar twee weken weg en in die twee weken is het gewoon wel de bedoeling dat er een hele plaat uitkomt. Dat moet wel dus gewerkt worden. Ja, je bent tegelijkertijd wel gewoon hard aan het werk. En uh, we proberen vanaf 12 uur s middags een beetje tot uh, vaak in de late uurtjes uh, bezig te zijn. En uh, en dat is helemaal niet uh, erg hoor, Want het gaat echt vanzelf op ah. zo'n locatie. Mm -hmm. Je maakt gewoon hele mooie dingen. Waar gaan jullie na de zomer naartoe? Uh, er staan twee sessies in ieder geval nu vast. We hebben een uitwisselingsproject met, uh, met uh, Brazilië, met de uh, Braziliaanse muziek. En die komen eerst naar Nederland om, uh, om hier in Nederland uh, te werken met de Nederlandse muzikanten. En daarna uh, gaan we met de Nederlandse muzikanten en diezelfde Braziliaanse muzikanten uh, naar Brazilië om daar de plaat uh, af te maken, zeg maar. Mm -hmm. En de, de, de, de, je zegt dat er komt een plaat uit. Uh, is dat een ja. cd die gewoon in de winkel te kopen is na afloop? Ja, dat sowieso. We maken altijd een, een, een minimale oplossing van, van duizend stuks. En die komen dan in een wat luxere verpakking uh, uh, te verschijnen die. En uh, nou, tot slot, uh, de financiering van zo'n project, hoe gaat dat in zijn werk precies? Tot nu toe, of in ieder geval de laatste paar jaar, kregen wij een, een jaarlijkse bijdrage van de muziekcentrum Nederland te besteden aan reiskosten bijvoorbeeld. En um, ik doe altijd heel hard mijn best om de Nederlandse ambassade op de, op de locatie bereid te krijgen, ons te supporten. Hmm. Uh, of met hulp uh, bij lokale labels of muzici, maar, uh, maar soms ook in de, in de vorm van reiskosten of uh, of een gedeelte van de reiskosten bijvoorbeeld. Mm. Okay. U bent niet zelf uh, duizenden euro's kwijt aan vliegtickets. <laughs> nou ja, dat zijn we meestal wel kwijt, maar niet persoonlijk. Nee, dat klopt. Mm -hmm. we, dat is, dan is het project ook niet, uh, niet haalbaar. Want uh, er komt gewoon, uh, nou ja, ik kan eerlijk zeggen geen geld uit. Dus uh, dat moet uh, dat moet toch van andere dingen vandaan komen. En ik hoop. Vooral dat de muzikanten waarmee we werken niet alleen een prachtige plaat hebben gemaakt, maar al hun ervaringen ook meenemen bij de volgende muziek die ze schrijven of platen die ze maken. Ja, maar dat zou mooi zijn, natuurlijk. het project uiteindelijk voor bedoeld? Ja. Nou, we gaan het zien. Ontzettend bedankt, Maarten Besseling, oprichter ja, van Inner Cabin With. We gaan meteen luisteren naar een eerder project van Inner Cabin With. Met onder andere rapper Sticks en Sham The Money van Nobody Beats the Drum. Samen waren zij op Casablanca als de band Labatoir en dit het nummer, stralen. Ik zie je schitteren, je bent de flexter Je schijn maakt voor mij een ekster Je schoud en zilver sleep ik naar mijn nest toe En maakt op jou geen indruk, je maakt je nooit druk maar Zie hoe je me bezighoudt Ik bedoel, ben in een leeg gebouw, nog steeds bezig met jou Het vreemde is dat het niet eens benauwd Ik zie die 1 in 1 is 3, geen rekenfout Mijn schijn en jou schijn samen, schijn te werken Laat het duidelijk zijn, we schijnen samen ze noemen ons de schijnbeweging Niemand loopt de straal voorbij of tegenin Je broers gaven me zegening Ze zien hoe je me geeft, als de catering Ik weet ook, zekerheid is niets Het kan niet zo zijn dat schijn bedriegt oh, oh, oh, oh, oh. wil kijken hoe je straalt oh, oh, oh, oh. Laat me kijken hoe je straalt Het is gewoon te ernstig de wolven Ze waarschuwen me voor verblindende werking. Maar Stevie had ook gewoon een carrière. Ray naar Roy Orbison. Zolang jij mijn verhaal van de horizon vertaalt, wat je ziet in mentale plaatjes. Ben ik het meest tevreden mens zonder te zien. Zelfs wereldleiders kunnen niet zonder adviezen. Dus wijs me de weg als blinde geleiden. golden retrievers. rond door van je, voor van je. En ik ben helemaal niet volgzaam, kan je nagaan. De benen roepen, zitten goed waar we ook gaan of staan. Moef je helemaal geen zorgen te maken. Blijf van alles dan maak ik de rest ook. De beste proppen voor een verzetje met je. Zegt die zeer zelfverzekerd, je weet het, het is een pretje met je. Luister maakt zich mooi voor me, ze neemt nooit te veel op de hooi voor me. Ze doet goed voor me, ze speelt geen spellen, geen doystoring. Ik hoef op mijn beurt nooit mooi boord te spelen. Er Is de speling mogelijk, nooit te strak. We leven redelijk afstrak, met chicken niks, zoals biggie of pak zijn. Schijn, we redden het kennelijk wel. De valkuilen kennen we wel. U hoorde het nummer Stralen, opgenomen in Marokko Casablanca... tijdens het In the Cabin With Project. Wie muziek luistert heeft een favoriete band, zanger of rapper. Dat is ook journalist Henk Canning. Nog nagenietend van het concert van afgelopen maandag in de Heineken Musical... brengt hij speciaal voor andere aanpak een ode aan zijn held, Jack White. Jack White, tegenwoordig een superster die voor een optreden de keuze kan maken... of hij met een volledige mannen- of vrouwenband speelt... Prachtige vrouwen, dat moet er wel even bij. Zo was het niet altijd. Ooit bracht Jack White meubels rond... en werkte hij in smerige fabrieken, de Detroit. Het Detroit van Kevin Saunderson en Eminem. Grote muzikanten, maar uit een ander straatje. John Anthony Gillis, zoals Jack eigenlijk heet... zag ik voor het eerst op Werchter in 2002... Als jonge muziekliefhebber zag ik daar een band, The White Stripes... nog meer mijn muziek maken dan The Strokes al deden. Mac, de drumster, die deed er voor mij nooit toe. Jack, dat was een held, met zijn stoere vriendjes uit Detroit. Na een show in Paradiso in 2003 zag ik ze nog spelen op Lowlands. Voor het optreden kwam ik Jack tegen op de backstage. Hij had zeer vakkundig zijn t-shirt met veiligheidsspelden aan zijn broek bevestigd. Dat vond ik eigenlijk wel jammer. Dat Jack te veel van snacken hield en niet genoeg rekening hield... met zijn te strakke outfit, dat had ik niet verwacht. Tot aan gisteravond toe volgden er nog tal van shows... in verschillende samenstellingen. Met The Raconteurs, The Dead Weather en Solo. Bijna altijd was het goed. Bijna. Nadat Seven Nation Army een wereldhit werd... stonden de velden vaak vol tot dit nummer voorbij kwam. Daarna liep het massaal leeg. Ik zei het al eerder, Jack White is een held held met een hoofdletter H en deze Jack speelde het nummer vrolijk in het begin van de set om vervolgens zijn fans te tracteren met obscure B-sides. De enige afbraak aan het imago van Jack was voor mij de knoppartij met Jason Stoltenheimer van de Van Bandys. Jack verbouwde vakkundig het gezicht van Jason na wat kritiek op dienst producers kunsten. Ook dat kan Jack. Knokken. Tegenwoordig knokt Jack voor andere bandjes en daar ben ik hem dankbaar voor. Zonder Jack misschien wel geen Alabama Shakes. Zonder Jack was Nora Jones misschien wel een stoffige huisvrouw. Zonder Jack had ik in ieder geval nooit vrij frequent een nummer met Alicia Keys opgezet. Laatst bedankte Radiohead tijdens hun optreden Jack White voor het prettige samen zijn. Iedereen die de documentaire It Might Get Loud heeft gezien... zag hoe fijn The Edge en Robert Plant het hadden met Jack White. En bovenal vol bewondering naar hem keken. Om een knipoog te maken naar een hele slechte comedy op RTL... iedereen is gek op Jack. Dat is de status van Jack White tegenwoordig. Icoon en vriend van de sterren. Om het thema andere aanpak erbij te pakken... Jack is een icoon, maar een icoon die het anders doet... Je kan hem aanraken, maar kijk wel uit, hij is wat schuchter. Met zijn Third Man Records geeft hij zo af en toe een showcase. Of hij rijdt zijn bus op een parkeerterrein en speelt dan voor de toegestroomde mensen. De ene keer zijn het er tien, de andere keer een paar honderd. Jack doet wat hij goed vindt. Of er een markt voor is of dat een platenmaatschappij met hem eens is... dat maakt hem niet zoveel uit. Hij past zich niet aan. Dat is zijn kracht. Er uitgaan dat wat jij maakt zo uniek is. Hij kan het en, ook belangrijk, hij verkoopt het. Meer bands die zouden het zo moeten doen. Zichzelf blijven. Om terug te gaan naar het begin van dit relaas over Jack White... hij was in Amsterdam de laatste dagen. Gisteren in de Heineken Music Hall voor een eigen show. Een dag daarvoor bij Tom Petty als toeschouwer... Om de band opgezwollen, maar even te quoten: niet in de VIP, maar midden in het publiek. Zo is Jack, koning van het volk. Het ultieme bewijs hoor je momenteel in de voetbalstadions. Uit tienduizenden kelen naar elke goal op het EK voetbal. Dan klinkt Seven Nation Army. De ultieme tune door een jongen uit Detroit. Jack, hou dit gevoel vast. Dat was Henk Canning over zijn held Jack White. Nou, zouden we natuurlijk een plaats van Jack White kunnen draaien... maar we zijn een andere aanpak. We hebben Nederlandse muziek-items, Nederlandse muziek in de studio. Dus we houden het bij een Nederlands plaatje. Spinvis met Kom Terug. Dat was Spinvis met Kom terug. Ja, ze noemen zichzelf de beste band ooit. Komen uit Amsterdam Noord en het tweede album wordt door de muzikale, de muziekmedia al genoemd als meestelijk, pakkend en machtig. Het is dan ook een grote eer om ze bij ons in de studio te hebben. De Don't Touch My Quarkmuseus. Goedemorgen. Goedemorgen, Aouw, Abel en Kai. In the de building. De yes. the Don't Touch My Quarkmuseus is een hele mond vol. Hoe komen jullie eigenlijk aan die naam? Uh, um, is ons ingegeven? Door, door hogerop. Ja? ja wat, voor, was... wat voor opperwezen is dat geweest? En, ja, MTV. <laughs> ons grote voorbeeld. Ja. Weet, weet je dat moment nog? Dat je in één keer wist: we gaan een band beginnen. En ja, ja, ja het... zwaar. Kynix zaten te blauw op de bank. <laughs> en de, en, uh, het was hardjes zomer, en we zaten MTV te kijken. Hoe lang Met is de dat? de gordijnen geleden? dicht. Het was 40 graden <laughs> buiten. Hoe, Hoe lang is, is dat geleden? Vijf ja. of zes jaar... Het lijkt wel een mensenleven. <laughs> Ik weet het niet meer. Ja, heel lang voor, lang voor, voor ons, maar, maar een kleine stap voor de mensheid. Of wat? En jullie, jullie kennen... De band bestaat dus ongeveer vijf jaar. En jullie komen allebei uit Amsterdam-Noord. Ja, wij allemaal zijn in hetzelfde ziekenhuis geboren. Mee? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, um... Zo kennen we elkaar, nee. <laughs> <laughs> en nu is jullie uh, tweede studioalbum Beste Stuurlui ooit net uit... <laughs> Uh, nou ja, Pieter zei het al. Top gekregen. Verwacht. Ja, thanks. Wat? je <laughs> het verwacht? Uh, jawel, man. Ja? Yeah? <laughs> Stiekempjes, toch? Ja, want de, de, de, de, de, um, ja, op basis waarvan? Nou kijk, weet je. We wisten gewoon dat het mega goed was. Mm -hmm. Alleen het ding was, we hoopten dat... Zeg maar, sowieso iedereen die het hoort, vindt het te gek, toch? Mm -hmm. Dus je moet, we moesten alleen maar zorgen dat de goede mensen het te horen kregen. Mm -hmm. En dat is ons gelukt, weet je. Maar gewoon, ja, de kwaliteit, dat is gewoon uh, solid, man. Daar waren we ook... Ja, toch? Daar waren we nooit bang voor of zo. En uh, er moest nog best wel wat gebeuren voordat het hele album tot stand is gekomen. Toch? Er, er is iets wat uh, werk buiten het muziek maken aan veranderen. Ja, te gaan. we losten we, we geen geld. Uh -huh. Omdat we, ja, weet ik veel, we, waren, we zijn niet echt georganiseerd uh -huh. of zo. En uh, we moeten alles zelf doen en shit. En uh, ja, niemand betaalt. Uh, uh, punkband, die alles kapot maakt, veel of zo. Je weet toch? <laughs> jullie dus laten we hebben... het boel wel heel hier vandaag. Hè? Uh, en, ja, ik heb, ik heb al expres koffie over <laughs> jullie shit gegooid. Dus je weet <laughs> die, die, die heb ik al afgevinkt. Nee. Dus ik, nu kan ik gewoon relaxen. Maar uh, ja, we hebben, toen hebben we gesponsord loopt om geld uh, mm -hmm. voor het album op te halen. En toen hebben we enorm veel geld verdiend. Ja, kwamen we er veel mensen op. Kwamen er veel mensen opdagen <laughs> tijdens die sponsorloop. Uh... Nou ja, dat viel op zich al mee. Of waren voornamelijk onze vrienden eigenlijk? En de gerenommeerde muziekmedia daar ook. En SO naar hun. Maar het waren wel super veel mensen geld gegeven. En is dat het Jullie hebben sponsorlooprondjes op de dam gelopen. Ja. Dat zitten andere auto's gewassen, andere fundraiser. Ja, in bikini. Nee, man. Ja, maar mag ik even de aandacht vestigen voor dat dat eigenlijk een soort van super. Uh, pure vorm van crowdfunding is die Dat wij hebben toegepast absoluut. en waar iedereen overheen heeft gekeken. De blogs. Mm -hmm. hey, blogs, als jullie luisteren, fuck. Die shit is crowdfunding, fucking 101. Uh, daar kunnen echt veel mensen shit van leren. En het werkt. Ja, het werkt gewoon, weet je toch? Zeg maar, het is nee. echt. Maar het nu, en, en is, het nu, is het nu het plan om een uh, platencontract binnen te gaan halen? Of heb je zoiets van, ja, elk album gaan we rondjes lopen rond de Dam? Nee, nou ja, als we zo doen. doorgaan, dan hoeven we niet eens meer muziek te maken. Dan gaan we gewoon altijd rondjes rennen, totdat <laughs> mensen ons genoeg geld hebben gegeven. <laughs> zo klaar. <laughs> Wat is leuk, muziek maken of rondjes rennen? Zeker rondjes rennen. Ik ben echt een geboren hardloper. <laughs> hij was te nep, dus hij is muziek gaan maken. Hey, nu gaan uh, jullie zo meteen uh, jullie nieuwe single wow. spelen, Amsterdam Noord. Het is een beetje stadslang Anthem geworden. Jullie zijn een punkband. Ja. Dat kan we stonden helaas... op afka.nl oh, als awesome. pokoe van de week of zo. Dat is echt super Wauw, dat is mooi. Uh. Hey, maar um, jullie, ja, We kunnen jullie normale sound niet echt laten horen in de vroege ochtend. Jullie gaan akoestisch. Doe je dat ja. vaker? Jawel, man. Ja. ja, we doen het gewoon vaak omdat inderdaad vaak hebben mensen gewoon geen zin om ons in vol ornaat te incasseren, <laughs> toch? Hoe noemen nee. we die shit? Is, dat, is, dat, is dat lastig? Om de, de... Hoe ja. lastig is het om zo goed te zijn? <laughs> ja, ja, gaan... Ik kijk naar Kij. <laughs> ik, ik denk nou, dat we... ja, ervaring. Nee, ik denk dat we gaan horen hoe goed jullie dan zijn. Ah. Ja, kunnen we niet ah. even bellen met een luisteraar? Ja, dan gaan we, komen we zo meteen naartoe. Okay, nice. Amsterdam Noord, akoestisch. The Don't Touch My Rockmachage. Bij andere aanpak op Radio 1. Krek en ik wil nooit meer weg uit Noord. Kantas haten achter de vitrage Alla speeltuintjes, cellofantje. En rust voor het eerst, gekust in We slissen open, doodgaan in, maar ik mis het zo, want we zijn de kant waar de gallig hangt. maar zit de span als de bom valt op Amsterdam? Slippers, weken vol, zaterdagen klagen, groene vingers, rode daken. Vaste grond, mijn moeder is gezond in Noord. Geleerd te praten, daarna te liegen. Geleerd te zwemmen, daarna te zinken, dat wel maar niemand heeft me. Vertel dat wat ik hier leer niet tel, want de wereld is krom uit de Amsterdam-Noord. En ik kom hier vandaan, dat niet echt ergens heen, vergeef me voor de traan die ik. Wegveeg, wit vuil haalde dat grote systeem. Niets dat zo mooi is, was ooit zo lelijk. Ik kom hier vandaan, kan niet echt ergens heen. Vergeet me voor de traan die ik hier wegveeg. Dan het systeem. Niets dat zo mooi is, was ooit zo lelijk. Niets dat zo groot is was ooit zo meelig. Niets dat zo bioscoop open. Het kost veel tijd voor ons voor in de stad te komen. Benozen, telefoon zal slopen in. Noord, vandalisme, de landkaart mist je. Cannabisje, Jezus Christus. Man, ik verveel me zo in. Noord. Waren de Don't Touch My Krop, misjeus, met een Oda aan het stadsdeel Amsterdam Noord? Ze komen zo meteen Ze komen zo meteen nog even terug. En ondertussen gaan wij naar heel wat anders. Natuurlijk, we hebben Everjack, André Rieu en Caro Emerald... maar in de luwte opereert Twijlorkest Kleintje Pils... al jaren als muzikaal exportproduct voor Nederland. Op sportevenementen in alle hoeken en gaten van de wereld... zijn de mannen en vrouwen uit Sassenheim namelijk aanwezig... om met hun trommels en toeters Nederlandse sporters aan te moedigen. En als het mee zit, krijgt het orkest vandaag groen licht... over de Olympische Spelen in Londen. Een spannende dag voor Ruud Bakker, de man achter de trom bij Kleintje Pils... Ja, goedemorgen, meneer Bakker. Goedemorgen. Het is gewoon Ruud hoor. Ruud. Geen meneer. Dus we geen houden het op Ruud vanaf. Goedemorgen Ruud. U krijgt dus binnen afzienbare tijd uitsluitsel over de, de, ja, de Olympische Spelen van deze zomer. Waar hangt ja. die deelname vanaf? Um, ja, we hebben een zetje nodig vanuit uh, Londen. Uh, Kleintje Pils is uh, van plan om mee te gaan met uh, uh, Wieler de Wielerunie, de KNWU omdat uh, vooral bij de wegwedstrijden uh, medailleoogst uh, verwacht wordt uh, voor Nederland. En uh, ja, bij wegwedstrijden past ook wel goed het orkest Kleintje Pils. Om het publiek aan te moedigen en, uh, en dus uh, de wielrenners aan te moedigen. Om er feestje van te maken. Mm -hmm. En uh, wat, wat moet dat setje dan nog geven? Ja... Uh, uh, het is een combinatie van een aantal uh, dingen. Er is een, in uh, Londen is er ook een en een Hollandse dag. En uh, die combinatie van uh, het Nederlands ambassade om kleintjepils uh, uit te nodigen. En dat maakt het eigenlijk uh, financieel ook het meest aantrekkelijk. Want ja, we vragen er geen geld voor. Maar ja, dan moet er moeten wel kosten betaald worden om dat orkest weer naar de andere kant van, uh, van uh, het kanaal te brengen. Mm -hmm. En nu is Kleintje Pils natuurlijk niet het enige uh, Dwelorkest van Nederland, maar door uh, de combinatie met sport zijn jullie uh, ja, toch wel uniek. Hoe is die uh, connectie eigenlijk tot stand gekomen? Ja, uh, Kleintje Pils, het uh, dweilorkest is eigenlijk uh, het dweilen van, van de ene kroeg naar de andere kroeg in de carnavalstijd. Zo was het oorspronkelijk. Nou, dat wist eigenlijk ik nog niet het... eens. Nu wordt uh, uh, het wordt meer uh, verbonden met schaatsen tijdens de dweilpauze. En dat was het orkest Kleintje Pils dat uh, vanaf de jaren tachtig bij het uh, bruggetje van Bartoliem tijdens de toch muziek maakte ja. uh, bij het schaatsen. En, en dat is eigenlijk zo gebleven en uitgegroeid tot een fenomeen in, uh, in uh, niet alleen Nederland, maar ook ver daarbuiten. We waren al een paar keer op de Olympische Spelen met dit orkest om muziek te maken tijdens uh, de grote schaatswedstrijden. Ja, ik kan me voorstellen dat u door de jaren heen toch een band opbouwt met de atleten. Is Sven Kramer een fan van jullie? Uh, we weten van de, van, uh, de sporters, dat, uh, de, de schaatsers, maar ook Nederlands elftal, dat uh, wanneer er een uh, aanmoediging is vanuit het stadion, hè, dus de, de, de, de twaalfde man uh, publiek oranje uh, legioen, uh, maar ook de schaatsers, wanneer ze in, in TIAF uh, mogen schaatsen, dan is er veel meer sfeer dan uh, ergens in een ver buitenland. Maar uh, ja, inmiddels dat kleintje pils dan bij de grote uh, evenementen in het buitenland ook mag... Uh, optreden, uh, ontstaat daar ook zo'n 10,5 sfeer. En dat vinden de sporters geweldig. Dat is een stukje Nederland in het buitenland. dus. Hey, dat moeten we tot slot toch nog even over het EK hebben. Dat was, uh, ja, dat was niks. Denkt u dat uh, Oranje het beter had gedaan met een orkest op de tribune? Nou... Als je, kijkt, als je nu kijkt in Garkov en vraagt van welke, welke ploeg het beste gepresteerd... dan wordt niet gekeken naar de wedstrijd of naar de, naar de voetbalteam... maar het Oranje Legioen heeft in, in Garkov enorm veel indruk achtergelaten. Mm -hmm. En dat is dus ook een, een exportproduct geworden. Dus het is niet alleen maar kaars en krompen en tulpen... maar ook Oranje is een, een exportproduct geworden. En daar werkt Kleintje Pils heel graag aan mee. Ja, wanneer hoort u het precies vandaag? Wanneer hij, uh, of u mee mag naar de Olympische ja, maar Spelen? Ik zit eigenlijk op welk telefoontje te wachten. <laughs> uh, er is nog geen definitief tijdstip die Maar ik hoop echt een duim. En duim alsjeblieft met me mee. Dat gaan we zeker doen. Ze kunnen goed goed ook s'nachts bellen dus. <laughs> nou, wie weet. Ja, dat doen jullie ook, hè? Ja, zo is dat. Nou, we gaan inderdaad ontzettend meeduimen voor een kleintje pils vandaag. Ontzettend bedankt, Ruud Bakker. En uh, veel succes. Dankjewel. Fijne nacht. Ja, je hoorde ze net al en ze zijn ook meteen weer terug. De Don't Touch My Krok, Monsieur, uit Amsterdam. Oh, Amsterdam Noord, om exact te zijn. Thanks. Dat nummer speelden jullie net. Um, ik hoor jou, abo, ik hoor jou daarin zingen... Niets dat zo mooi is was ooit zo lelijk. Ja, man. Is dat Amsterdam Noord voor jou? Ik weet in ieder geval deep ass shit, man. Right there. Dat zijn lyrics. Ja, maar... nee, laat staan. Ja, ik, vind, ik, vind ik, ik, ik, ik vind hem mooi, namelijk. Ja, dat nee, dat me. is het, man. Je weet het, zeg maar, dat is, ik heb echt de spijker op zijn kop geslagen al, zeg ik het zelf. Ja, maar, maar is, is, is, is, is dat Amsterdam Noord voor jou een, een, niet zo'n mooie ja, plek om te zien? Ja, het is gewoon... Kijk, het is een hele lelijke plek, toch? Maar ik weet niet, je, ik denk dat jullie dat ook hebben waar je vandaan komt. Het is op de een of andere manier, je weet toch? Mm -hmm. Je hebt daar iets mee of zo. En je, ziet, je ziet de mooie shit ook dan, toch? Mm -hmm. Terwijl als je er doorheen rijdt en je komt daar niet vandaan... dan zie je die mooie shit niet, toch? Wat, wat zijn die mooie dingen dan van Amsterdam-Noord... die wij misschien ja, niet kai, zien? Ik. <laughs> <laughs> <Daaduil op. laughs> uh, ja, ik... En verder? Ja, werk veel. Mijn moeder, man. So, S.O. naar mijn moeder. Het is een manier van leven. Het is geen stadsdeel. Het is een manier van leven. Ja, maar zijn er nog parkjes speeltuinen, ja, het, is ja, het, het, het, het gehele ding, niet elk specifiek park... Ik bedoel, je gaat niet echt in het parkje lopen chillen of zo. Nee? Daar werd vroeger van gezegd dat er allemaal kinderlokkers waren... dus daar ga je niet een beetje lopen hangen okay. Het is gewoon een totaalplaatje dat Amsterdam ja. Noord zo mooi maakt. Kunnen we ook dan zeggen dat het eigenlijk een soort nieuw volkslied is... van Amsterdam Noord? Ja, zeker, man. Oh. Die, uh, <laughs> ja, de... de, de, de, de, de uh, hoe heette die mannen? Stadsdeel -mensen. Die, stadsdeel Mensen Die draaien het ook en die hebben het erover in hun discussieshit... Ja, ja, toch? Er waren allemaal lijsttrekkers en zo die ons tweeten van, hé, hey, ons volkslied, leuk. Mm -hmm. Zelfs de nog... politiek is fan van de Don't Touch My Ja, Cop zwaar, was. man. De ik weet niet wat de fuck die mensen met ons hebben, want ik, je weet je mm -hmm. toch? Ja, het is niet de <laughs> meest logische ding. Maar kunnen, kunnen, we, kunnen we ook in de toekomst iets verwachten dat jullie dan echt ook, ja... ja op, op, op op president op, runnen. Op, ja, neem maar op, op, op gelegenheden in Amsterdam-Noord dat dit echt een officieel ding wordt, of... Misschien, ze kunnen ons boeken via www.tmcnb.com. De <laughs> <laughs> deur het altijd open. Hey, jullie gaan uh, gelijk nog een nummer spelen. Oh, een cover oh. heb ik gehoord. Oh, ja, leuk. Word. Ja, maar nou, vertel eens wat het gaat worden. Oh, uh, ja, we hebben gekozen, heel uh, bewust, om uh, Destiny's Child Independent Woman te doen. Ook vooral omdat ik hierna nog een heel vrouw-onvriendelijke verse zal uh, verse? doen. Wat zo'n verse? Uh, Wat is een verse? Dat is radio 1, hè? Ja, zo, verse. Oh ja, sorry. Hey, uh, beste luisteraartjes. Een verse, uh, kringeltje. Uh, ja, gewoon een werkveld, 16 maten tekst met uh, stoerdoenerij. Oké, okay. nou, we zijn dus vooral, vooral benieuwd naar uh, de minder vrouwvriendelijke verse zo meteen. Maar we gaan nu in ieder geval luisteren <laughs> naar Independent Woman. Akoestisch ja, ja, ja. nog een keer door de Don't Touch My Rock Messieurs. Hier op radio 1. Hey. Lucy Lou. My girl Drew.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 On my feet, I bought it The clothes I'm wearing, I bought it The rocks I'm rocking, I bought it Cause I depend on me, I bought it The watch I'm wearing, I bought it The house I live in, I bought it The car I'm driving, I bought it Cause I depend on me, I depend on me All my ladies are independent Throw your hands up at me All my honeys making money Throw your hands up at me My mommy makes a profit dollars. Your hands up, baby. All my hooch, poppy pooches. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that? Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that? Question. Tell me how you feel about this. Would I wanted it if I want to live? Only ring your sally when I'm feeling lonely. When it's all over, please get out and leave. Tell me how you feel about this. Rocks on my feet, I bought it. The house on my ring. I bought it. The house I live in. I bought it. Besides I depend on me. I the the me. Shoes on my feet. I bought it. The house I live in. I bought it. The rocks I'm rocking. I bought it. Cause I depend on me, I All, all me. my ladies are truly feel me. Ik weet niet of je kick it down like that. <laughs> yeah. Kan ook gewoon, Independent Woman door de Don't, thuis maar ook me Staat u op het volgende plaat? Ja zwaar, maar heel, ze hele Destiny's Child Tribute Je moet even, lopen. naar de microfoon We komen met de Destiny's Child Tribute Album. Dit is een deal bij deze. Hè? Hebt het een, ja, ja, op de nationale me woord, radio gezet. Ja, een ja. Destiny's Child Tribute Album ja, van Ja Kees, Don't bel me. <laughs> Nou goed, we gaan uh, weer door naar wat anders. Uh, muziektherapie. Je kunt naar de dokter, de psycholoog en de fysiotherapeut. De een gaat een potje tennissen en de ander knuffelt een koe. Maar wat weinig mensen weten is dat ook muziek een therapeutische werking en kan hebben voor bijna al je klachten. Ja, muziektherapie is een vrij nieuwe vorm van Psychotherapie en nog wat onbekend, maar wel een methode waar steeds meer vraag en interesse naar komt. En daarom in de andere aanpak een korte introductie met therapeut van Verhoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, muziektherapie aan de ene kant zegt het woord genoeg, maar aan de andere kant ook niet. Hoe gaat het eigenlijk precies in zijn werk? Um, nou, iedereen kent wel dat muziek invloed heeft. ...op zichzelf of op een ander. Uh, dat je vrolijk wordt van bepaalde muziek... ...of uh, juist heel erg opgefokt van muziek... ...of uh, dat je bij belangrijke rituelen in het leven muziek gebruikt. Nou, bij muziektherapie uh, maak je gebruik van bepaalde eigenschappen... ...van muziek of instrumenten of onderdelen van de muziek. En die zet je in om een verandering uh, tot stand te brengen... of um... Iemand te helpen in balans te komen of bij een verwerkingsproces. Mm -hmm. Want u, u, u zegt om een uh, verandering uh, tot stand te brengen. Dat is dan, neem ik aan, een verandering in uh, bepaalde klachten die mensen hebben. Wat voor uh, klachten heeft de gemiddelde muziektherapie uh, patiënt precies? Wat, uh, wat voor mensen krijgt u op spreken uh, Dat is heel wisselend. Ik zelf werk in mijn eigen praktijk in Utrecht. Vooral met kinderen met autisme of een handicap of een andere beperking... Uh, en daarnaast werk ik in de volwassenenpsychiatrie. Maar muziektherapie wordt eigenlijk toegepast van neonatologie. Dat is uh, een heel moeilijk woord. Kunt u dat neonatologie? even? Zeg maar te vroeg geborenen, couveuse kinderen. Uh, om bijvoorbeeld door middel van muziek uh, de hartslag rustiger te brengen, de ademhaling rustiger te maken. En, uh... en gebeurt dat dan echt al, terwijl het kind nog in de buik zit? Of is dat een, uh... Nee, dat is echt voor te vroeg geboren. Oh, oké. Okay, dus, ja, okay. En uh, tot en met sterfensbegeleiding eigenlijk. Hmm. En, en is... alles wat het leven daartussenin heeft. En is het dan ook zo dat therapie echt uh, genezen kan werken? Um, ja, uh, genezen. Um, het kan je in ieder geval helpen um, een beter mens te worden. Een betere versie van jezelf. Um, Op wat ik... voor manier dan? Ik werk bijvoorbeeld uh, met een jongen met autisme... En die uh, heeft heel erg moeite om zichzelf te laten zien. Om uh, bijvoorbeeld zelfexpressie, uh, om zichzelf te laten horen. En, uh, en heeft die muziektherapie dan echt duidelijk invloed op zijn uh, gedrag? Um, ja. Hij heeft uh, na een aantal keren, uh, neemt hij zelf initiatief. Dus dan gaat hij bepalen hoe er gespeeld wordt in plaats van dat hij alleen maar volgt. Oké. Okay. Um, hij pakt dan zelf een instrument, kiest een voorkeur. En dat is voor hem heel bijzonder. Omdat hij normaal gesproken uh, ook bijvoorbeeld op school niet zegt of laat zien wat hij zelf wil. En nu hebben we het al de hele tijd over muziektherapie, maar kunnen we ook wat horen? Uh, ja, dat kan. Ik uh, werk als antroposofisch muziektherapeut met bijzondere instrumenten, waaronder een psalter. Ja, dat dus daar is... heb ik nog nooit van gehoord. Nou, laten we, laten we er eerst even naar luisteren. Hij klinkt bijvoorbeeld zo. En deze klanken hebben dan merkbaar effect op uh, het gedrag van mensen. <lacht> um, je kan deze gebruiken om, um, voor mensen die alle kanten opvliegen. Die ja, nogal hyper zijn. Om ja, te het is inderdaad licht. wel rustgevend, uh, moet ik ja, zeggen. bijvoorbeeld, ja. Mm -hmm. Heeft u nog wat liggen? Uh, ja, ik heb ook nog een bourdonlier. Ook nog nooit van gehoord. Nee, dat, daarom zei ik ook bijzondere instellingen. Ja, laat maar eens horen. Ik bedoel, de harp en de djembe kennen de meeste mensen mm -hmm. wel. Um, hij klinkt zo. Heerlijk. Ja. Ik ben helemaal tot rust gekomen. Heel veel mensen reageren, ja, hele gevoelige mensen reageren daar vaak heel goed op. En op uh, de een of andere manier ontspant het. Nou, bedankt, Rozemarijn. We zijn in ieder geval een stuk wijzer geworden over muziektherapie. Het lijkt me een mooi onderwerp waar meer aandacht voor mag komen. En uh, bedankt voor nu. Graag gedaan. Oh, ja. <laughs> ja, dat was uh, Rozemarijn Verhoeven over muziektherapie. Um, het is een beetje koffertijd op dit moment in uh, andere aanpak. We gaan luisteren naar een koffer van Aafke Romein van het nummer Huilend naar de Club van de Jeugd van tegenwoordig. Dat speelde ze eerder dit jaar in het programma... Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. En we gaan hem horen. Ik trek mijn duurste kleren aan, al ga ik huilen naar de club. Ik geef geen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 Nacht, iets na half tweeën. regen komt, mijn bakken naar beneden. Vies weg en beneen.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 Dat was Aafke Romein met haar interpretatie van huilend naar de club. Een nummer wat je natuurlijk kent van de jeugd van tegenwoordig. Ze speelde het eerder dit jaar bij nog steeds wakker in Nederland. Ook van Omroep WNO. En ze zitten er nog steeds. Don't touch my croque monsieur. En volgens mij gaan ze nog één nummertje spelen. Klopt dat? Oui. Hier uh, is de Don't touch my croque monsieur met ik ben niet op de scooter. En het is deels in het Frans. Dus let goed op. Het is, je ne suis pas dans le scooter. Ook. Je ne suis pas dans le scooter. Zo ik ben niet zo dat. goed in Frans. Right. <laughs> Je ne suis pas dans le scoutreux, je suis hier pour le louvreux, je suis hier zo van merde, je putte is een Et Je suis hier pour l'argent, roye je annus in de eier. Je suis hier voor de party om de regen op abgeir. Ik ben hier voor de jugend, grab ja eine beide buben. Om tans mit heb ik jeden tot, geht sterven. persoonlijke scooter ja ja ja, ja, I love ja I love je eigen persoonlijke spoedig je eigen persoonlijke scooter maar je eigen persoonlijke Ik ben niet op de scooter, ik ben niet voor je loeder Ik ben niet zo so fuck, jou je chickie is een loeder Ik ben niet voor het geld, gooi je handen in de lucht Ik ben niet voor de rest in een bakker, Ik ben niet voor de jugend, grap je een bij de Dat Dan met haar beschierde man tot gestelbaar Je ne suis pas dans le not Je ne suis pas dans le scoutre. Je ne suis pas dans le scoutre. Oh, je ne suis pas dans le scoutre. mes crocs Tu mon mes crocs we gaan hoe dan ook, vandaag nog uit elkaar. Oh. De Don't Touch My Quack Monsieur's met Ik Ben Niet op de Scooter hierbij, andere aanpak op Radio 1. En zometeen, dus nog veel meer aan andere aanpak. Ook weer met de Don't Touch My Quack Monsieur's, maar ook nieuw in de studio, zwart licht. Dat dus zometeen allemaal meer. Maar nu eerst het NOS Radio 1 Channel van 6 uur met met van 5 uur, pardon, met Dordrecht meegens. We hebben